Music Corner. Het is vandaag maandag, we zijn vandaag 16 oktober 2017. Welkom bij de Music Corner, we zijn er tot en met 9 uur sowieso... te ontvangen via de lokale Omroep Goorle en natuurlijk via lokaleomroepgoorle.nl. Daar kun je uh, meeluisteren en uh, de uitzendingen zijn de hand natuurlijk ook weer terug te horen via het YouTube-kanaal. Wat hebben we vanavond allemaal? Nou, vanavond hebben we in elk geval, uh, ja, gaan we praten met Marcel de Rijker. Hij is van het CDA. We gaan straks ook praten in de tweede uur met Mark Hendricks... En hij is van uh, achter de wolken misschien een minder vrolijk onderwerp. Want het gaat over overlijden en over de hospice. Maar uh, we gaan het er straks wel over hebben. Dit is de Music Corner tot 11 uur. Go cool. ...van uh, even geleden. Turn that heartbeat over again. Ik geloof uh, jaren 70 of jaren 60... Uh, ...dat het uh, jaren ergens... 70. Uh, jaren, ...jaren 70 vandaan komt. Ja. Nou, ik zei het al vanavond, hebben wij hier de gast uh, Marcel de Rijkrijs ...van het CDA. Welkom Marcel hier in de studio. Dankjewel. En uh, ja, Kon je het een beetje vinden, goorlen? Stond het wel op je landkaart? Absoluut, kom op zeg. Wie kent het nou niet? Nee. <laughs> wat, uh, wat voor gevoel heb je als je goorlen zeg maar hoort, of als je in Golen bent. Wat nee, voor ideeën heb je dan? Ik woon zelf in Tilburg. en dus Dat is uh, vijf kilometer, uh, denk ik, met de auto. Ja. En uh, ja, We hebben hier heel vaak in het Jan van Bezouwer algemeen ledenvergadering van het CDA in Brabant gehad. Ja. Dus daar kom ik best wel vaak in Brabant. Uh, ik ken een nieuwe burgemeester, Mark Stappershoef. Die was er ook altijd. Ja. Uit kabinetchef van de, van, van de commissaris van de Koning in de provincie. Mm -hmm. Dus uh, ik moet ook altijd aan hem denken de afgelopen maanden, dat hij, dat hij hier is begonnen. Dus ja. ik heb positieve en warme gevoelens bij geworden. Zeker. Niet ooit verhuizen naar Goorlen? Wie weet, ik zeg nooit nooit. Nee. Het is niet ver <laughs> in geval. Ja, hier, hier heb je nog echte dorps, hè? Dat was bijvoorbeeld in de stad. Ja. Tilburg is ook leuk natuurlijk, want ik woon ook in Tilburg. Nou, ik, ben ook, maar... ik ben ook opgegroeid in het dorp, hè. Dus uh, in, in, in Kaam, hier niet heel erg waarvan okay. aan. Ja. Daar heb ik een jaar of negen gewoond. Daarna ben ik naar het buitenland gegaan en weer teruggekomen en ben ik in Tilburg gaan wonen. Mm -hmm. um, maar dat dorpse vind ik wel... Ja, dit is toch wel een verschillende mentaliteit. Als je hier op straat loopt, dan zeg je gedachten tegen elkaar en dat doe je in Tilburg niet. Nee, Tilburg, of, en, of, of dus, je dus moet elkaar... Ja. Ja. Sorry? Tilburg is een beetje zakelijk toch? Nou ja, mensen zijn wat, wat afstandelijker van elkaar. Hè? Uh, in een dorp heb je toch meer een wij-gevoel dan, uh, dan in zo'n grote stad. Tilburg nou, is Tilburg ook nog niet. Ik uh, bedoel, Amsterdam is, is nog vele malen erger te ja. zaakjes. In Tilburg heb je allemaal nog al die wijken en ook dorp op zich. Ja. Maar toch zit er wel verschil in. Ja. Nou ben je van het CDA, hè? Ja, uh, ja ik zie het. Je bent toch wel een hele jonge vent nog. Ja, daar zijn we nu al achter. Om nu al, nee. om nu al in, het in de politiek te zitten, ja. zeg maar. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben uh, 23. Goeiedag, op mijn 23ste, toen had ik die ambities nog niet om, om, om zoiets groots te doen, want dat doe jij dus wel al. Hoe, hoe kom je tot die ambitie? Omdat... Nou, ik, het, toen, ik, toen ik wat jonger was nog zelfs, in mijn jaar laat ik het zo zeggen, ik, ik vond politiek altijd heel interessant. Uh, ook in de periode dat ik in het buitenland zat, uh, woonde ik in Frankrijk, heb ik ook heel veel politiek gevolgd. Mm -hmm. uh, en in Nederland ook hetzelfde. We waren ja, al balkenenden en, uh, en de, ja, de opkomst van Wilders was toen heel erg uh, hip en happening. Mm -hmm. Dus ik volgde politiek al best wel. En toen ging ik om 18 in Tilburg studeren. En toen dacht ik van ja, studeren, maar ik wilde wel iets naast doen. Ik wil een beetje maatschappelijk betrokken zijn. Uh, en politiek was een beetje en is nog steeds mijn manier om dat te doen. Dus om iets terug te doen voor, voor de maatschappij, voor Tilburg, voor Brabant. Uh, en ja, iets te betekenen voor de mensen. Om dingen ja, in een positieve zin hoop ik, te veranderen. Ja. En waarom, niet het C waarom het CDA? Um, nou Natuurlijk allereerst de inhoud. Alleen je bent nooit 100% eens met, met, met, met de politieke partij. Dan ga je natuurlijk wel vragen. Maak ik niet meer eens met het CDA <laughs> He, als journalist? Dat is een hele goede vraag zijn. Dat komt uh, straks pas. <laughs> precies. nee Je bent het nooit 100% eens. Nee, dus nee, dus ik was waarschijnlijk 80% eens met CDA. En nog steeds. Uh, en dat geldde ook voor een aantal andere partijen. Dan beetje je dat middenrechtse. Nou, dan kan je zelf <laughs> wel uitrekenen waar dat andere partijen dat waren. En ik ben gewoon een beetje de proef op de som gaan nemen. En ik ben op mijn achttiende een beetje gaan kijken. Bij partijen uh, nou, met de mensen gaan praten die daar in Tilburg en, uh, in, en landelijk actief voor zijn. Hm. Naar congressen, naar activiteiten van die partijen een beetje gekeken van... Uh, nou ja, wat past ook het beste bij mij? En ik moet zeggen bij het CDA, en dat vul je terug in de standpunten, is iets meer een wijgevoel, okay. Een teamgevoel van wij staan hier samen om iets te betekenen voor ons land. Uh, en bij andere partijen was het veel individualistischer. Nou, dat weerspiegelt ook maar kijken op de samenleving, dat je samen sterker bent dan alleen. Mm -hmm. uh, dus vandaag CDA. Ja, dus je hebt ook eerst alle punten bekeken dan vooral al die partijen. Dus je bent ja. eerst echt ingedoken: van wat denkt de ja. SP, wat denkt de GroenLinks? Ja. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ja, dan begint het. Hè. De verkiezingsprogramma's lezen van de partijen en kijken waar ben je het mee eens. En, en kijken ook naar interviews op televisie. Uh, het journaal bekijken natuurlijk als, als klein manneker ja. en, uh, en kijken van ja, die zegt wel hele goede dingen. En dat vind ik toch niet zo. Nee, en dan kun je het natuurlijk inderdaad niet met alles eens zijn. Je gaf het er een beetje aan. Hè? En ik ga je niet vragen waar ben je het niet mee eens bijvoorbeeld. Maar uh, ja, is dat ook bijvoorbeeld een reden als er bijvoorbeeld punten in zouden staan? Hè? Want nu is het nieuwe kabinet hè? Ja. Uh, ja, Buma die heeft natuurlijk ook wat punten ingebracht ja. hè? zeker. Uh, zou dat bijvoorbeeld ook een reden kunnen zijn als we bijvoorbeeld stel dat er bijvoorbeeld punten door het CDA worden in, ingebracht? Dat jij het daar totaal niet mee eens bent. Dat je daar zeg maar als lid van de partij ook echt tegen. In mag gaan. Maar mag je dan ook echt zeggen: van nou, ik ben het daar echt niet mee eens hoor. Wat hier gebeurt. Natuurlijk, ja, we zijn een open partij, zeker bij het CDA. Wat gebeurt en... er dan? Want het lijkt... nou, Ik ja, denk niet dat ze er blij mee zijn. Je, dan. Hebt, je hebt twee manieren. Je kan natuurlijk, uh, de, als die in de Tweede Kamer is en Den Haag, dan kan je die mensen gaan bellen. Dat doen mm -hmm. ook heel veel mensen, niet-lid en wel lid van het CDA, die zeggen van ja, ik zie dit echt iets anders. Ook op juist een idee: van ik zou het op deze manier doen. Hè, positief, dat kan ook. Mm -hmm. En de officiële manier is natuurlijk via de algemene ledenvergadering. Want het CDA is. Ik begreep net zoals de log een vereniging ja. met vele tienduizenden leden in heel Nederland. En op zo'n algemene ledenvergadering wordt bepaald wat het CDA vindt. Een bepaalde standpunt. Dus dan kan je ook een uh, resolutie noemen ze dat dan van heel moeilijk woord. Maar dat is eigenlijk gewoon zeggen van uh, het CDA vindt dit. En dan kan je daar in stemming brengen, een standpunt. En als daar de meerderheid van de partij mee eens is op die vergadering dan is dat het standpunt van de partij. Ja. Dus je kan het aanpassen als je daar genoeg steun voor hebt. Ja, nou die... denk ik eventjes zeg maar als, als, als, als, een, als een leek, hè? zoals de meeste mensen dan denken. Ja. Die denken dan, ja, moest luisteren. Als je dan bij zo'n vergadering zit en je hebt een bepaald punt... waar je naar voren wil brengen, uh, je brengt dat dan naar voren... maar dan denken ze misschien toch achteraf van, ja, laten we maar praten. We doen het toch wel zoals wij zelf willen. Ik denk dat iedereen die in een vereniging actief is... weet dat leden de baas zijn... En dat elke voorzitter kan zeggen en, en denken wat hij wil. Maar dat uiteindelijk de leden bepalen welke koersen gevraagd gaat worden. En ook als het de voorzitter uiteindelijk mee eens is, dan kan dat zeker aangepast worden. En als de leden daar in meerderheid voor zijn, dan gebeurt dat. Ja. Heb je dat wel eens gehad? Dat je het ergens niet mee eens bent? Dat je dat echt gezegd hebt? Ja? Van, hoe luisteren? Dit wil ik niet. Um, niet op een algemene ledenvergadering. Daar heb ik een niet gedaan. Maar wel gewoon ja, mensen gebeld en gezegd van ja, ik zou het anders doen. Ja, tuurlijk. Ja, en daar wordt dan ook naar geluisterd. Absoluut. Ja. Okay. We gaan eerst naar muziek, hè? want je hebt een lijstje meegenomen. Ja, ja, ja, ja, met ja. allemaal artiesten. En je zijn net al lekker voor de hand liggend. De eerste wel, ja. Want uh, de eerste wel. Maar het blijft een mooi plaatje. De anderen zijn verrassend, maar deze niet inderdaad. Okay. Nou, we zijn heel benieuwd. Welke, welke is dit dan, de niet-verrassing? Nou ja, ik, ik zit natuurlijk in een provincie. En er was ooit een hele discussie over het volkslied voor Brabant. En het CDA is heel erg fan van dat ondertussen. Ja. Um, dit is nog geen officieel volkslied, maar wel een beetje het officiële volkslied van Brabant. Dus uh, Guus Brabant. Goed, komt hij aan. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog.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 Moister aan Brabant, ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee meegehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar gewoon nog licht. Isabella Almey hoorden we met Today, ook een uh, zangeres die ook meerdere malen al in de studio is geweest bij uh, de Music Corner. Uh, hier bij de lokale Omop-Gorlen ook een van de eerste uitzendingen, meen ik de dat eerste, ze hier, Ja, de eerste. Dus wat dat betreft uh, ja, komen we ook weer een beetje terug op de artiesten van Weleer. Binnenkort trouwens ook Claudie te gast. Zij doet mee binnenkort met een groot concours in, in Nederland. En uh, deze Claudia is helemaal aan de weg aan het timmeren. Ze was al te gast bij Veronica. En ze komt nou ook naar de Music Corner binnenkort. Dus hou de agenda in de gaten. Vanavond te gast Marcel de Rijkeren. Hij is van het CDA. En hij is hier vanavond te gast in de studio van de lokale Ombopgoorden. Um, Marcel, ja, het regeerakkoord, het is er nu. Hè? Het heeft even geduurd voordat iedereen het eens was. Ja, ja. Was het niet ontzettend irritant als politicus? Dat je zegt van ja, wat, wat duurt het toch lang allemaal? Moet dat allemaal zo lang duren? Ik denk dat het allemaal wel een beetje lang vonden duren. Ja, hè? niet erg. Hè? Ja, ja. Maar dat had je met deze uitslag. Hè? Het, was, het was lastig. Het was moeilijk. Uh, als partijen niet willen en niet waren er. En je moet wel een meerderheid zien te formeren, ja. Dat moet op een gegeven moment. Ja, en die is er nou ook, het regeerakkoord is ook rond, hè. Er zijn ja. allemaal punten bedacht die op een grote lijst zijn komen te staan. Ja, uh, ja. wat vind jij van het regeerakkoord zoals die er nu is? Nou, ik ben er wel blij mee. Ik zie echt wel kansen ook voor, uh, nou, voor Brabant specifiek. Daar mm. kijk ik natuurlijk al naar als, ja. als staatslid in Brabant. Wat zit er nou in uh, voor ons hier, uh, hier in Brabant? Noemen ze een punt. Nou, waar ik heel blij mee ben, dat is wel echt vechten. Dat is uiteindelijk dat ze dat gaan doen aan het snelwegen in Brabant. De A58 onder andere wordt echt aangepakt. Dat daar minder files komen te staan. Ja. Uh, wat ook een gevecht is geweest, uh, kan ik je wel vertellen, is de cultuurgelden. Nou, die gaan eigenlijk allemaal naar Amsterdam en Rotterdam. Ja. Uh, daar worden heel veel cultuurgezelschappen heel erg veel gesubsidieerd. En in Brabant heel erg weinig. En ik ben blij dat er nu eindelijk is gezegd... van we gaan ervoor zorgen dat het in heel Nederland terechtkomt. Zodat ook meer cultuur in Brabant kan worden, worden geholpen. En kan worden opgezet en niet alleen in Amsterdam. Waarom ging het geld eerst naar die hoek toe dan? Ja, allereerst denk ik omdat heel veel Kamerleden zelf uit de Randstad komen. Um, mm -hmm. Echt heel erg veel. Volgens mij de fractie van GroenLinks is, is voor 90% Amsterdam afkomstig. Mm -hmm. Dus ja, mensen die vanuit die hoek komen... dan ga je automatisch natuurlijk voor je eigen, voor je eigen omgeving ja. ook lobbyen. Mm -hmm. uh, en je ziet nu wel dat nou, bijvoorbeeld bij het CDA er wel mensen ook uit Brabant zijn... en ook uit andere provincies uh, buiten de Randstad. Uh, en ik denk dat mensen nu eigenlijk inzien dat we hier in het zuiden... ook wel erg mooie dingen hebben die het verdienen... Uh, om gewoon uh, te worden. En dat niet ja. alleen in de Randstad de echt goede cultuur is, maar hier ook in Brabant. Ja, dus uh, die, uh, ja, dat, dat geld komt nou ook naar Brabant toe, ja. zeg maar. Ja, ja. En vroeger verdween die eigenlijk meer richting de Randstad. Ja. Krijg je dan geen, uh, geen strubbelingen van uh, ja, de verenigingen en van de concouren en van de orkesten en dergelijke en alle verenigingen die daar zitten, van ja, hoor eens even, dan gaat er ook in één keer wat naar Brabant. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Ja, ik hoop het niet, ik hoop het niet. Maar het, het is vooral extra geld. Hè. Het is natuurlijk niet als ze daar af gaan halen, dat betekent gewoon dat ze iets meer hier deze kant op gaan sturen. Um, ik hoop dat, uh, dat hun ook snappen dat de mensen in Brabant ook wat verdienen. Ja, Nou, de A58, je zei ja. het al. Uh, Fides, altijd heel erg druk. Ja. Als ik er overheen rijd met mijn scootertje, niet over de A58, <laughs> maar over de brug die er ja. overheen gaat, dan zie ik altijd wel heel veel auto's, heel ja. erg druk. Maar ik heb zie eigenlijk bijna nooit Fides. Ja. Uh, ja, het is ja. s'avonds natuurlijk wel feest. Ja. Wat wordt er gedaan aan die A58? Komt er een baan bij? of? Ja, nee, dat is inderdaad de planning, dat er een derde oh. baan bij komt. Ik weet niet of je, als je naar Eindhoven rijdt of vanuit Uiteindelijk over naar Tilburg... dan heb je eigenlijk tot Oorschot, tot Wilhelminakanaal... heb je een baas weg. Ja. En vanaf dat punt staat het eigenlijk altijd stil... want dan moet het van drie naar twee banen. En ja, dan gaat het mis... Dus mm -hmm. waarschijnlijk wordt het helemaal doorgetrokken, drie baans uh, tot na Tilburg. En dan zijn de files opgelost. Hopelijk er komen ook wel. steeds meer auto's bij, hè? Ja, er Dus komt... straks, straks moet je ook weer een baan ja. extra doen over nou, een paar jaar. Dat denk ik niet. Er komen nog steeds meer auto's bij. Maar wat ik ook denk is al een aantal jaar dat we ook gaan zelfrijdende auto's natuurlijk gaan hebben. Ja. Uh, en maar... die gebruiken veel minder ruimte. Dus dan kan je ook makkelijker invoegen en zo en dan heb je minder files. Okay. Maar krijg je dan geen problemen met de natuur? Uh... Organisaties. Organisaties en boeren, misschien die niet willen? Nou, in dit geval niet. Het uh, Ruit om Eindhoven was ooit een heel groot, uh, groot issue. Wat, wat oostelijker in de provincie daar was dat wel het geval. Want ja, als je ergens weg aanlegt, dat betekent natuurlijk dat je iets moet opofferen. Dat er iets weg moet worden. Mm. En dat betekent automatisch dat je boeren, landbouwgrond of dat je natuur, uh, dat je dat moet opofferen om, om een rijstrook aan te leggen. Dus die discussie is er altijd. Um, en Aan de andere kant, uh, er is niks slechter dan auto's die stilstaan. Um, ook voor de natuur met de uitstoot daar op dat soort plekken. Um, en ja, er gaat heel veel geld in, het, in natuur uh, in Brabant. Meer dan een kwart miljard uh, de, de afgelopen jaren en de komende jaren vanuit de provincie. Dus ik denk dat de natuur, die, die staat er goed voor. En zeker met de provincie daar wel echt heel veel energie in steekt. Ja. Nou, uh, ja, als je mensen vraagt van wat zouden jullie veranderd willen hebben of wat, wat moet er anders, dan komen er vaak wat simpelere dingen naar voren. Ja, vertel. Ik noem maar even wat. Uh, de brievenbus, die ja. verdwijnt uit de straat. Ja. Mensen moeten verder weg om een briefje te posten of zo. Ja. Uh, hoe denken jullie daar bijvoorbeeld over? Nou, dat is best toevallig. Ik heb daar afgelopen, een paar maanden geleden nog, nog vragen over gesteld. En daar werd toen best wel laconiek op gereageerd. Van daar hebben ze het weer van het CDA, uh, de brievenbussen en ik had het ook over, uh, over uh, brievenbussen en... Uh, en pinautomaten die ook heel erg veel verdwijnen. Ja. Van ja, Maar iedereen heeft toch online en niemand, stuurt, niemand stuurt toch nog, een, nog, nog meer post. En wie gaat er nou pinautomaten geld afhalen als het gewoon online kan? Maar ja, er is nog gewoon een hele grote groep mensen in Nederland en in Brabant... Uh, die online niet zo actief is. Of het niet wil, dat kan ook. Of het niet mm -hmm. kan. Uh, en daar moet je rekening mee houden, vind ik. Uh, dus daar moet helemaal niet zo lachen over worden gedaan in de politiek. Je moet zorgen dat iedereen in Brabant uh, van voorzieningen gebruik kan maken... En ja, stel je voor, je bent in de 70 of in de 80... en je brievenbus wordt ineens uit je wijk weggehaald... waardoor je nog twee keer zo lang moet gaan wandelen. Wat je ook niet meer lukt, omdat je slecht een been bent. Daardoor kan je geen kaartje meer sturen naar je kleinzoon... die in Emmen woont, ik weet maar wat. Uh -huh. um, en daar krijg je ook weer meer eenzaamheid door. Dus... Het, het, het, het klinkt zo klein, maar voor heel veel mensen is het toch wel nou, net dat, dat hou vast wat ze in contact houden met de wereld. Dus behoud dat alsjeblieft. Nou, meestal zeggen ze dat dan ook: hè? van uh, ja, uh, niemand gebruikt de brievenbus ja. meer en zo. En, en wie, wie uh, stuurt nou ja. een kaartje. Maar als je zo rond de kerst kijkt, ja, mensen ja. gaan toch echt kerstkaarten ja. sturen, nog ouderwets met een tas tegen ja. erop. Hè? Nou, het, is natuurlijk, het is een feit: steeds minder mensen gebruiken het. Maar er zijn nog wel heel veel mensen die het wel gebruiken. Uh, en zeker op een bepaalde leeftijd uh, zijn er gewoon heel veel mensen die daar wel nood en, en, en gebruik in zetten. Um, en ja, rond de kerstperiode, natuurlijk, de kerstkaarten die, die, die, die vaak worden verstuurd. Dus onderschat het probleem niet. Als we nou tien jaar verder kijken, zou ja. dan de brievenbus nog steeds bestaan? Ik denk het nog wel, ja. Als je ziet hoeveel, uh, hoeveel mensen dat nu zijn, uit mijn hoofd hoor, 300.000, 400.000 mensen in Brabant die, mm. uh, die dat die niet digitaal genoeg zijn om, om, om alles per e-mail te doen... en toch nog post versturen. Dus ik denk het nog wel. Alleen weet je, um, het is ook een beetje een luxe positie. Uh, nu wordt de post vier keer per dag, per, per week sorry, opgehaald. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, van ja, dan gaan we gewoon twee keer per week... Uh, in die wijken de post ophalen. Niemand die dat heel erg zal vinden. Dan heb je toch nog een, een brievenbus, een mogelijkheid... En dan alleen op, op dinsdag en vrijdag, ik noem maar wat. Ja, dat zou al, dat niet kunnen. Ja, en er is nou ook een concurrentie bij, hè? Want uh, ja. niet alleen de PTT doet het, maar gewoon ja. Cent of zo heet het. hè. Ja, ja maar die maar dat, gaan nou ook uh, dat, de brieven dat, versturen. Ja, maar dat zijn partijen die vooral een, echt in winstoogmerk denken. Ja, maar die en dus, zijn wel goedkoper met de Paseo's. Die zijn goedkoper inderdaad, maar die richten zich vooral op de bedrijvenmarkt en okay. op, op ondernemers. Dus wat grotere pakketten. Het is behoorlijk moeilijk om daar als, als consument een briefkaartje mee te besturen. Dat gaat er zomaar niet, helaas. Oké. Okay. Uh, nog iets wat mensen heel vaak zeggen. Dat is, uh, uh, nou ja, ik zei het al, de brievenbussen, maar ook bijvoorbeeld de bussen. Uh, de ja. bushalters verdwijnen. Hè? Ja. Dat, uh, als er te weinig gebruik van gemaakt wordt, ja. dan gaat die gewoon footsie. Ja. Hoe, uh, hoe denken jullie daarover? Of wat ja. willen jullie? Meer bushalters of minder? Of... Misschien nou, wat indammen of naar één centrale plek? Of... Nou ja, heel simpel gezegd. Je moet ervoor zorgen dat iedereen in Brabant. op een redelijke afstand een bushalte heeft. Dat vind ik. Um, en dat betekent ook dat dat best wel wat mag kosten. Uh, nu al zijn er heel weinig buslijnen die winst draaien. Dus die, hè, die zichzelf uh, bekostigen. Mm -hmm. Als je buskaartje. gemiddeld is dat ongeveer een derde. het ticket wat jij koopt. en twee derde is subsidie. via nou, de provincie en via de studentenreisproduct. Mm -hmm. Dus twee derde is subsidie op dit moment. Dus heel veel buslijnen leiden verlies. Maar ja, je kan zeggen, uh, ja, jammer dan, we stoppen ermee. Of je kan zeggen, nee, we willen niet dat mensen die slechte zijn of geen auto hebben... helemaal niet meer weg kunnen vanuit hun huis. Dat is niet iets wat je wil. Dus we zorgen er gewoon voor dat we met, wat, nou, met die subsidie, met dat geld van de overheid... wat we gezamenlijk inzamelen via de belastingen... ervoor zorgen dat bushalters overlijnd kunnen blijven. Maar betekent dat dat bepaalde dingen weer duurder worden om bus te kunnen rijden bijvoorbeeld? Uh, niet dat ik weet. Volgens mij worden ze met de inflatie gecorrigeerd elk jaar. Okay. Uh, en er is twee jaar geleden volgens mij een kleine verhoging geweest. Um, maar het is niet, ja, als je buskaartjes echt um, de kostprijs zou geven wat het echt kost, dan moet je keer drie. Dus dat, ja, reken dat zelf maar uit wat het dan zou kosten om bijvoorbeeld met de bus naar, naar Oosterwijk of Tilburg te gaan vanuit gooien. Ja. Als ze maar wel buschauffeurs houden. Want de buschauffeurs zijn in aantallen aan het minder. Niemand wil dat vak meer beoefenen. Een van de meest vergrijzende doelgroepen begreep ik jij. Ja, iets van 55 plus is buschauffeur. En dat neemt alleen maar af. Dus mensen willen het niet meer worden. Zou je zoiets nou ook op een bepaalde manier kunnen stimuleren? Door meer lonen. Want ik weet ook trouwens niet hoeveel er verdiend wordt hoor in de buswereld. Dat zou ik ook zo snel niet weten. Volgens mij is dat niet vetpot. Maar een van de problemen die. Wij wel te horen gekregen de afgelopen tijden, waren de overvallen buschauffeurs. Ja. Dat er ook een soort van angst in de, in de hele doelgroep, een hele professionele doelgroep zat. Omdat er steeds meer werd overvallen. Uh, nou, die bussen werden overvallen en het geld werd meegenomen. Mm -hmm. Dus wat hebben ze gedaan? Dat vind ik een best prima idee. Niks aan cash van, meer. Niks aan cash meer inderdaad. Dat die buschauffeurs niet meer worden overvallen. Want ik snap dat je niet in een bus gaat rijden als je, je onveilig voelt. Nee, oké. Okay. Goed, we gaan weer naar muziek. Ja. En dan gaan we zo dadelijk weer, uh, weer verder praten. Uh, ja, je hebt weer een heel apart... Nou heb je wel een heel apart liedje, denk ik. Ja, welke is het? Welke <laughs> is het? Van Carla Bruni, denk ik. Ja? Nee? nee? Van Simon, Simon Garfunkel. Ja. Ja. Apart nummer. In ieder geval, voor mij leeft dat inderdaad. Ja. Toen was ik in ieder geval nog niet geboren. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, het is een van mijn favoriete nummers. Um, zowel voor de tekst. Het gaat ook over, over eenzaamheid. Een van de grote problemen ook uh, op dit moment in Nederland, vind ik. Mm -hmm. Ouderen die eenzaam zijn. Niet alleen ouderen, overigens ook heel veel jongeren. Uh, en hoe je daar overeen kunt komen. Het is een hele mooie, ja, heel mooi liedje en ik denk dat iedereen het wel kent. I, boy, my told, I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such promises.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 We al een beetje uitgerekend, 1969 geloof ik zo'n beetje, 1970, blijven er even vanaf. Als je het beter weet mag je het even mailen, info lokale uh, Simon en Galfunkel en de Bakser hoorden je voorbij komen. Vanavond hier uh, te gast uh, van het CDA, uh, Marcel de Rijker, uh, mocht je net inschakelen. Uh, ja, het nieuwe beleid van Den Haag. Uh, ja, daar staan ook natuurlijk de regels in en de nieuwe dingen die ondernemers gaan merken en zo. Hè. Ondernemers zijn altijd erg belangrijk voor de groei geweest. Ja. Ook dit keer zijn ze weer erg belangrijk. Maar ook heel veel criteria van ondernemers die zeggen dan van ja, het is gewoon niet leuk meer een ondernemer te zijn. Want ja. je moet zoveel regeltjes, je moet zoveel bureaucratie doorlopen. Wil je een, uh, ja, wil je, je bedrijf uh, draaiende houden, zeg maar. Ja. Wat... Uh, veel punten staan erin, zeg maar dat je zegt van dat is eigenlijk best wel goed dat het nou eindelijk gaat gebeuren voor die echte ondernemer? Nou, voornamelijk denk ik het lagere belastingen. Dat geldt er wel voor mensen die, die werken en in loondienst zijn die uh, lage inkomstenbelasting gaan betalen, als ondernemers die ook minder belasting hoeft te gaan betalen. Dus dat scheelt natuurlijk al heel veel in hun, uh, nou, in hun mogelijkheden en wat ze verdienen. Hmm. Uh, en ten tweede denk ik dat het heel belangrijk is voor ondernemers en ook weer voor ons, is het uh, hele ontslagrecht en het uh, tijdelijke contracten, meer naar vaste contracten en minder naar tijdelijke contracten. Uh, dat is zowel voor, voor ons als, als mensen die gewoon werken bij een, bij een baas, laat ik het zo zeggen. En, en voor ondernemers natuurlijk van belang. Dus je bedoelt dat, dat, dat, dat, uh, dat mensen eerder een vast contract ja. krijgen... en ja. maar ook weer makkelijker kunnen worden ontslagen? Ja, nou, we gaan natuurlijk, denk ik, naar een soort van uh, samenleving. kijken. de tijd dat je dertig jaar voor, voor één werkgever werkt... Ja, die is niet meer. Die is, die is al een tijdje voorbij. Mm -hmm. uh, en je ziet dat het nu wel heel erg doorslaat in, in contracten van een jaar... die je dan twee keer krijgt en dan mag je weer weg. Uh, dat is natuurlijk ook niet wat we willen. Ze dus moeten naar een tussenoplossing. We moeten ervoor zorgen dat mensen. Nou, een langere tijd. in ieder geval zekerheid hebben over een, over een baan. Maar dat hoeft geen 30 jaar te zijn. Er is echt een tussenvorm. Maar vroeger was iedereen blij als hij een vaste baan had. Want ja. als dan was je veilig. En ja. er niks gebeuren. Nee, nu tot... krijg je dan. in deze tijd een vaste baan aangeboden. En dan ja. Ja. Dan is het eigenlijk net zo alsof je een tijdelijke baan hebt. Nou, er zit natuurlijk wel echt een bescherming op toch steeds. Ook op vaste contracten. Je kan niet zomaar ontslagen worden, en gelukkig. Maar dat hoeft ook niet. Mm. Um, maar ja, het is niet meer zoals vroeger inderdaad. Dat je helemaal zeker was dat je 30 jaar bij dezelfde baas kon werken. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Welke, vooral kleinere bedrijven. Vooral MKB'ers, midden- en bedrijf, Welk ondernemer kan jou voor 10, 20 jaar vastnemen? Dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Mensen weten niet of die ondernemers weten niet wat zij volgend jaar gaan verdienen. Uh, er moet maar een, een hele belangrijke klant weglopen en je, je, je, je omzet daalt als een gek. Uh, en je hebt hele dure mensen in dienst. Vervolgens uh, is je eigen huis aan de beurt, als je niet oppast, ja. uh, om het allemaal bij te lappen. En hoe is het met de ZZP'ers? Want die ja. zijn hier in Brabant ook heel veel, hè? heel veel bedrijfjes. Ja. Worden daar de regels makkelijker voor? Of, ja. of ja, gaat het meer van een leien dakje? Of nou, hoe veel, moet ik dat zien? Veel moeilijker kon het niet. Met, met de hele discussie rondom de, rondom de wet voor zzp'ers... die het vorige kabinet had bedacht. Mm -hmm. Dus nu wordt het volgens mij wat makkelijker. Wat ze gaan doen is uh, drie categorieën maken. Dat je zegt, ik geloof onder de 15 euro per uur... mag je gewoon geen zzp'er zijn. En dan nee. moet je gewoon in loondienst. Uh, dus denk uh, aan bepaalde banen die laag uurtarief hebben... En mensen gewoon in de ZZP' worden aangenomen om ervoor te zorgen dat de loonkosten nog lager zijn. Dus die mensen worden ze gewoon aannemen. En volgens ga je twee categorieën krijgen voor boven de 15 euro per uur, uh, die wel zzp-er mogen zijn. Uh, en dan met bepaalde nou ja, afspraken met een met een werkgever moeten maken om dat mogelijk te maken. Dus het wordt wel uh, makkelijker, denk ik. En er wordt vooral ook een einde gemaakt aan de nou, laat ik het zeggen, uh, roofbouw of het, of het misbruik van bepaalde ja, lagere groepen in inkomen, zzp'ers door door grotere bedrijven. Is het ook begrijpelijk nu door de zzp'er... Dat, dat ze nu ook de nieuwe wetten kennen? Hoe, hoe, hoe zorgt het Rijk dat die ja. nieuwe regelingen... allemaal bij die ja. zzp'ers en zo en bij die eenmansbedrijven ja. komen? Want die, hebben natuurlijk, die moeten overdag werken. Die, die ja. kunnen dat allemaal ook Nee, niet, uh... en, en terecht natuurlijk. Het is ook een week bekend nu. Dus vermoedelijk kent ook iemand, niet nee. iedereen hem. Het is natuurlijk aan de, aan de nieuwe minister van de Economische Zaken... Om die te nog communiceren. Benieuwd, ja, Om dat bekend te gaan maken bij de mensen... Ja, waarschijnlijk gaan ze gewoon allemaal een brief krijgen met, uh, met deze nieuwe regelgeving. En daar komt alles in te staan? Dat neem ik aan voor wel. Okay. Dan ben je ook uh, in het provinciehuis, hè? Ja. Want daar ben je ook uh, actief, hoe het ja. daar, om, uh, om daar te werken? Ja, dat is leuk. Uh, het is een leuk gebouw om te werken, een leuke omgeving met hele leuke collega's. Uh, mm -hmm. En ja, samen proberen we om, om Brabant een stukje mooier te maken. Daar zitten we nu, uh, nu drie jaar mee bezig, ikzelf. Uh -huh. uh, dus uh, volgend jaar, of ja, 2019 maart zijn er weer verkiezingen. Dan, uh, dan mogen we weer uh, op het stembiljet kijken wat, uh, wat uh -huh. er gaat gebeuren. Maar het is wel echt, echt heel erg leuk. Ja. Is er nog zeg maar, iets dat je zegt van, nou, ik zit nu in het provinciehuis, ik wil nog verder. Wil je ooit ook in Den Haag eindigen? Mm, niet per se, nee. nee. Ik ben heel erg. Die in de provincie. Heb je niet? Kijk, ik ben nu bezig met, met afstuderen. Uh -huh. um, en daarna ga ik gewoon werken zoals iedereen. En ze hoort het ook. Uh, en de statenleedmaatschap, de provincie, is een parttime uh, baan voor ongeveer 15 tot 25 uur per week. ligt, mm -hmm. aan, de, uh, ligt aan de week. Yeah. Uh, en daarnaast wil ik gewoon gaan werken. Uh, en gewoon het, het leven uh, gaan gaan, gaan En gewoon de politiek erbij, zeg maar. Ja, dus je wil ja. het niet als hoofdinkomen. Nee, nee in ieder geval de komende jaren niet. En dat zijn ook de meeste hoor. Ook al mijn collega's in de staten dus zijn allemaal ik mensen die parttime En die doen andere baan. Uh, iemand werkt bij een zorgverzekeraar, ander is boer. Uh, bij de Rabobank iemand, een tandasassistent, ga zo maar door. Ja. Uh, dus iedereen heeft er iets, ja, heeft een, een, laat ik maar zeggen, een, een echte baan en de politiek bij. Mensen uit de, uit de praktijk, zeg maar. Ja, maar meer. dat is alleen maar mooi. Hè? Ik bedoel, uh, carrièrepolitici hebben we wel genoeg. Uh, mm. Maar mensen die met één been in het dagelijks leven staan en bij de werkgevers uh, nou ja, gewoon werken ergens. En dat die ervaring ook meenemen in de politiek, ja, dat is denk ik koud waard. Ja, we hebben heel wat leuks, want uh, nou had jij in het mailtje ja. ook gezet. Uh, ja. Ja, als, uh, misschien kunnen we mensen blij maken met een rondleiding in het provinciehuis. Ja. Uh, ja, uh, we doen er geen prijsvraag mee, nee, nee, dus nee, mensen nee, hoeven nee, niet dingen te raden. Nee. Maar uh, mochten ze interesse hebben voor een rondleiding, uh, ja, dan kunnen ze een mailtje sturen naar info.localeomroep.nl uh, en dan, uh, ja, dan laten ze even weten zeg maar, uh, waarom ze dat uh, wel willen, zo'n rondleiding. Dan hebben we er toch weer een klein iets aan <laughs> meegegeven. Dan sturen ze allemaal van die lege mailtjes. Ja. En dan, uh, ja, dan, uh, dan worden er een aantal mensen uitgenodigd die, ja. uh, die dat een keer kunnen meemaken. Aarzel absoluut niet. Van basisscholen, die komen ook. We een ja. basisschoolklasse ja. op bezoek elke maandag bijvoorbeeld. Uh, tot, uh, tot oudere bonden, tot alles wat er tussenin zit. Dus aarzel absoluut niet. Uh, bij deze horen hard uitgenodigd om uh, nou, een, een leuke rondleiding van mij te krijgen met een, uh, met een gezamenlijk lunch. Uh, en dan zie je het gebouw van de atoombunker beneden. een Hele mooie, grootste atoombunker van, uh, van Brabant. De hotspot. De hotspot tot en mate helemaal bovenaan, 23ste etage... waar je misschien wel Goorden ziet liggen. Westpoint sowieso in Tilburg, Goorden, weet ik niet... Ja. Uh, maar je kan heel ver kijken. Dat wist ik niet. Is er ook echt een bunker? Ja, daar? ja dat is een en, atoombunker. Ja. Oké, okay, dus stel dat de oorlog komt bijvoorbeeld, dan duikt ja, iedereen daar onder in die. In die... Dat, dat was ooit wel. Volgens mij is het gebouw gebouwd in 1971. Dat ja, okay. dus was echt midden in de Koude Oorlog. En toen werden overheidsgebouwen, volgens mij, zelfs standaard uitgerust met een, met een atoombunker. Uh, en dat is ook in Brabant gebeurd was dan het commandocentrum centrum voor, uh, voor de hele provincie. Als er iets gebeurde. Als de Russen zouden aanvallen in dat geval. Ja. Als er een atoombom zou vallen. Weer die Russen. Hè? Weer die Russen. <laughs> ja, ja, ja. Ja. En die is daar dus gebouwd. Oké. Okay. Goed, we gaan naar muziek en dan komen we nog één keer bij je terug. Want ja. dan zit het er alweer bijna op voor dit uur. Uh, ja, Je hebt weer muziek uitgezocht. En welke gaat het nu worden? Ja, Ik denk dat, dat weinig mensen deze kennen. Maar ik heb het al net heel even kort gezegd dat ik een aantal jaren in Frankrijk heb gewoond En daar ook politiek, uh, nou, de politiek heb gevolgd en interesse heb gekweekt. Mm -hmm. en dit is een nummer van Carla Bruni. En dat is de partner van Nicolas Sarkozy, de oude president van, de, van Frankrijk. Uh, en dit nummer heet Mon raymond maar het gaat eigenlijk over Sarkozy en hoe hij in de politiek actief is. Dus ik dacht, ik vond het wel een, een, een toepasselijk nummer uh, in dit geval. Een Franse chanson dus. De plaat en zijn verhaal. Goed, daar komt hij aan. MUZIEK <middels>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 de chauffeur is comme une brioche. Quelque chose me dit, Raymond. Que malgré tous les honneurs. Et puis ta belle situation. Tu dois manquer de douceur. Alors voici ma chanson. Ma chanson pour toi, Raymond. Ma chanson pour toi, Raymond. Ma chanson pour toi. Is dat nou een trombone die ik hoor of een trompet? Wat is het nou eigenlijk wat ik hoor bij deze. Bij dat, dit liedje? Dat moet je eerlijk zeggen, zal we niet aan mij vragen. Nee, ik, ik, dat was wel hetgene wat heel erg opviel dit liedje. Dus uh, goed, nou, dit is de muziekcorner. Um, ja, Marcel, uh, ja, het CDA. Uh, ja, jullie moeten het gaan doen in, uh, in Den Haag. En niet alleen in Den Haag, maar ook in de provincies, zeg maar. Uh, ja, en nee, ik hoorlijk. En in Goorland, uiteraard. Ja. Uh, nieuwe politiek, uh, mensen dichterbij brengen. Hoe krijg je mensen dichterbij en dan wel dichterbij de politiek? Ja, maar Want een... ze staan er nog een beetje ver vanaf soms. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik ooit zei ik op politiek in. Dat ik een beetje ergerd aan het feit hoe ver mensen eigenlijk afstaan... en één keer in een vier jaar naar de stembus gaan... vier jaar lang niks horen en dan weer mogen stemmen. Om een streepje te uh, zetten. Om een streepje te zetten. Ja, dat, dat moet gewoon wat, wat beter en wat dieper. Ik vind dat je uh, ook tussen die vier jaar zoveel mogelijk mensen in gesprek moet gaan... En moet laten zien dat je voor ze bent. Uh, en dat doen we in de provincie, proberen we dat echt ja, op vernieuwende manieren te, te doen. Via social media. Maar dat, dat kennen de mensen wel via die rondleidingen. Uh, wat ik net al zei. Ik denk dat we meerdere duizenden mensen hebben ontvangen de afgelopen jaren. En dan gaat het om basisschoolkinderen uit, uit de hele provincie uh, en middelbare scholen, tot mbo'ers. Die echt leren van wat is politiek. Wat hebben wij er nou eigenlijk aan. En hoezo de provincie, wat, wat, wat, wat doen die dan voor ons? Uh, tot uh, tot, uh, nou, tot oudere bonden tot uh, ondernemersclubs. Dus nodig nodigen iedereen uit om ja, eigenlijk te komen kijken... van wat doet die provincie nou eigenlijk? En dan als ze op provincie zijn... natuurlijk de ideale gelegenheid om dan eens te vragen... Ja, hoe vindt u eigenlijk dat het met Brabant gaat? En wat zou er dan beter kunnen volgens u... En uh, zo'n gesprek levert altijd hele mooie ideeën op uh, hoe het beter zou kunnen. Heel veel mensen zeggen dan: ja, het kan wel zo wezen. Maar Den Haag beslist toch alles. Jullie kunnen wel van ja. de provincie vertellen: van dit willen we ja. niet. Maar als Den Haag ja. zegt: het gebeurt niet, dan gebeurt het ja. niet. Ja. Nou, dat is mooi van een van landelijke partij, het CDA, die ook in Gorle en in Brabant actief is. Dat je stel dat er een onderwerp aan tafel komt waar je als provincie niet over gaat. Uh, nou, neem bijvoorbeeld de zorg. Hè. Mensen vinden ja. de oudere zorg heel erg belangrijk als geen onderwerp waar de provincie over gaat. Maar ja, als iemand op provincie juist zegt: van ja, ik vind dat een heel belangrijk onderwerp en dan zou dit moeten gebeuren, dan is het voor ons een hele kleine moeite om de Tweede Kamerfractie in te lichten. Uh, onze medewerker Ernst, die hier ook is vandaag, mm -hmm. die werkt ook in de Tweede Kamerfractie en bij ons. Dus dat is ideaal, dat is een kort lijntje. Mm -hmm. En om dat door te geven, en dat werkt natuurlijk ook naar, ja, naar onder, laat ik het zo zeggen. Als iemand zegt, uh, de buslijn in Goorden, uh, die draait slecht. Dan nou, nemen wij contact op met de CDO-gevoel en met de gemeenteraadsfractie hier. En proberen samen te kijken wat te de kijken. mogelijkheden zijn. Ja, precies. Zijn. Ja, we werken samen. Hè. We zijn een team. En dan bepaalt Brabant het? Ja, nou ja, het, het mooie van, van, van Brabant is dat je in het midden zit. Hè. Je hebt de, de gemeentes die het wat kleiner zijn en het Rijk wat net wat groter is. Mm -hmm. Dus je bent een soort van trechter. Je krijgt heel veel binnen... En dan probeer je vervolgens op een goede manier, op het goede niveau uit te spitten. Dus dingen die voor het landelijk zijn, voor de Tweede Kamer, dingen die voor de gemeenteraad zijn. En dingen die voor jezelf zijn. Nou, de bussen, dat is iets waar de provincie over gaat. Ja. cultuurbeleid dat is iets waar de provincie over gaat. Of natuur, de wegen, dat zijn dingen die wij dan kunnen doen. En andere onderwerpen geven door aan de persoon die, er, die ervoor staat. Ja. Afsluitende vraag. Uh, nu over vijf jaar, waar sta je dan? Waar sta ik dan? Hele goede vraag. Ik hoop dat ik dan nog een tweede periode in de staten mag zitten. want ik al zei, in maart 2019 zijn er weer verkiezingen. Mm -hmm. Dus dat is dan 2023. Dat is minder dan vijf jaar. Dus ik hoop dat ik er dan nog in zit. Yeah. Uh, en ik hoop dat ik dan een hele leuke, leuke baan heb. Uh, waar ik uh, mijn ziel en zaligheid in kwijt kan. En uh, dat ik uh, op dat vlak ook uh, actief kan uitdragen. Goed, bedankt voor je komst. Dankjewel, heel graag gedaan.